Kees met het NOS-journaal. Voor de Elfstedentocht is het geen goede nacht geweest. In Friesland heeft het minder hard gevroren dan de afgelopen dagen. In Balk het tegen 7 uur 2 tot 3 graden Celsius. Dat is veel te weinig volgens rejonhoofd Auk Hielkema. Hij had er afgelopen nacht graag 2 tot 3 centimeter ijs bij willen hebben, maar er is nog niet 1 centimeter aangegroeid. Vandaag wordt waarschijnlijk duidelijk of de Elfstedentocht doorgaat. De rayonhoofd komen vanavond bij elkaar.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 Rick Santorum heeft ook de republikeinse voorverkiezingen in Colorado gewonnen. Daarmee is hij de winnaar in alle drie de Amerikaanse staten waar gisteren voorverkiezingen zijn gehouden. In Minnesota en Missouri won Santorum ruim. In Colorado was de race spannender. Hij haalde iets meer stemmen dan Mitt Romney, die nog wel geldt als favoriet voor de republikeinse nominatie. SP-raadslid Polman in Lelystad is door zijn partij geroyeerd omdat hij weigert zijn raadsvergoeding in de partijkast te storten.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 De ouders en verzorgers van kinderen op het kinderdagverblijf zijn de afgelopen avond ingelicht op het stadhuis van Vlissingen. Het weer wisselend bewolkt met lichte tot matige vorst. Plaatselijk kan het glad zijn. Vanochtend bewolkt later meer zon, middagtemperatuur rond min 2 graden en een stevige noordoostenwind. Dit was het NO. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 7. En vanaf het het Aquaduct tot Hoofddorp 4 kilometer. De spitsstrook is daar dicht vanwege de gladheid. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoete Rijndijk 3 kilometer. Richting Amstelveen op de A9 voor knopen Raasdorp 6. Richting Utrecht vanuit Den Haag op de A12 tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 8. A15 Gorkum Rotterdam 3 kilometer bij Hardingsveld Giesendam. De linker rijstrook is dicht. A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. A28 utrecht Amersfoort, na een ongeluk tussen Knopendrijnsweert en Den Dolder, 7 kilometer. De linkerrijstrop is dicht. Het verkeer kan vanaf Knopendrijnsweert beter omrijden via de A27 en de A1. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Net nu ZFM in de ochtend. This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 ZFM Zie